Herman? ja mijn kind als als het de heer mocht behagen ons huwelijk te zegenen met een kind dan zal ik hem of haar de heer wijden het is goed mijn liefste het is goed Het geslacht van Garderen, een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Barente Graaf. Regie Friso Cox. Vandaag hoort u het zevende deel, Hermens belofte. Hoe is het nu met haar bijna? Ze loopt wel op haar uiterste hermen. Ja, dat weet ik ook wel, maar hoe vind je dat ze eruit ziet? Ik bedoel, zou het allemaal wel goed gaan? De dokter is nu bij haar, dat kun je beter aan hem vragen. Ik zou me daar maar niet te veel zorgen maken, hoor. Het is een gezonde ziekte, moet je maar denken. Ja, maar toch, ik vind Lena erg veranderd, weet je. In een jaar tijd is ze van een gezonde, stralende, jonge vrouw... Een teerpoppetje geworden, vind ik. Ah, wacht maar tot de bevalling achter de rug is. Dan krijg je weer gauw je eigen Lena terug. Oh, daar is de dokter. En, dokter? Ja, ik, uh, ik denk dat de kleine niet lang meer op zich zal laten wachten. Maar kan iemand hier een huis alvast voor flink wat warm water zorgen? Ik zal meteen een grote ketel op het vuur zetten, dokter. Maar wat vindt u van mijn vrouw, dokter? Wat zal ik u zeggen, heer Van Geijderen? Het zal geen gemakkelijke geboorte worden, ben ik bang voor. Voor zover ik het heb kunnen beluisteren, is het met het kind wel in orde. Maar uw vrouw is nogal een teer wezentje. Maar vorig jaar was ze nog een gezonde jonge vrouw. Ja, wat zal ik u hiervan zeggen? Bij sommige vrouwen brengt het krijgen van een kind een grote verandering in naar gestel. Maar kom, laten wij niet op de zaken vooruit lopen. Over twee uur ben ik weer bij u terug en ik zou zeggen... Gaat u intussen naar uw vrouw en spreekt er een beetje moed in, hè? Ja, natuurlijk, dokter. Tot dadelijk dan. Tot dadelijk. Dag, liefste. Hoe is het er nu mee? Het gaat wel, Herman. Het gaat wel. Mooi zo. En alles komt in orde. Dat zul je zien. Herman, weet je... Ik heb de laatste tijd veel in de Bijbel gelezen. En ik heb veel gebeden. Oh. Dat kan helemaal geen kwaad, zou ik zeggen. En nu heb ik het gevoel... dat de Heere mij heeft aangenomen. Ik mag zijn kind zijn. Als... als ik mocht sterven... als hij mij tot zich neemt... dan is het goed. En als ik mag leven... Dan zal ik ze getuigen zijn. Wie praten nu over sterven, Lena? Het is net wat Weyna zegt. Je hebt een gezonde ziekte. We zullen zien. We zullen zien. Ja, doe maar. Doe maar. Ja, zet maar goed door. Zet maar goed door. Ja? Ja? Hou mijn hand maar stevig vast. Knijp maar zo, zo hard als je kunt. Goed zo, goed zo. Nou nog even. Ja, zet maar door. Doe je best maar. Ja? Ja? En daar is hij dan. Een jongen. Hoor je het, Lena? Hoor je het? Kun je mooier muziek voorstellen? Het is, het is een jongen. Ja. Stel je voor, een jongen. Ben je niet gelukkig, Lena? Het is goed, Herman. Het is goed. En, wat dacht u ervan, dokter? Och, ik denk er het beste van, Van Gaarderen. Het is een klein tierpoppetje dat kind. Maar overigens, een, uh, alles functioneert normaal. Hij zal wel groot worden. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Ik, vader van een zoon. Van mijn leven ben ik nog niet zo gelukkig geweest. Nou, nou, de... Hou we zo van gaarderen, hou we ja. zo. Maar kom, ik ga naar mijn volgende patiënt. Morgen kom ik dan wel even kijken, hè. Voel je nu, Lena? Oh, met mij is het best hoor. En het is een gezond kind, heeft de dokter gezegd. Voor de jonge Hermen hoeven we ons geen zorgen te maken. De Heer is ons genade geweest, Hermen. Hij heeft ons geholpen. Ik zal de jonge Hermen de heren wijden. Het is goed, Lena. Alles wat je zegt en wat je wilt, is goed. Maar je moet nu eerst aan jezelf denken. En zorgen dat je weer gauw de oude Lena wordt. Ik hou van je, Lena. En ik ben de gelukkigste mens van de wereld. Zo. En hoe is het nou met mevrouwtje? vrouwtje? Met mij is het best, Herman, maar. En uh, waar is mijn zoon? Die is naar school, dat weet je. Ach, wat moet zo'n jongen op school? Ik ben ook nooit op school geweest. Ja, lezen en schrijven, dat moet je leren. En rekenen, vooral rekenen. Maar daar hoeft hij toch niet voor naar school? Daarvoor kunnen we toch wel iemand aan huis laten komen. Er zijn voor een kind meer dingen belangrijk dan alleen lezen en schrijven, Herman. Alles wat hij daarnaast nog moet leren, dat leert hij van mij. Ik zal een goede boer van hem maken, Lena. Een herenboer, wel te verstaan. Ik zou daar maar niet al te vast op rekenen, Herman. Het kon wel eens zijn dat de heren andere plannen heeft met onze zoon. <coughs> maar er is iets anders waar ik met je over wilde spreken, Herman. En dat is? Vanmorgen is boer van de kamp hier geweest... Hij was helemaal ontdaan. Van der Kamp? Ja, hij had een brief van jou ontvangen. Oh, over het opzeggen van de pacht. Dat is toch een normale zaak. Maar die man weet niet wat hij zonder zijn akkers moet beginnen. Ik heb die akkers nodig, Lena. Zoals die boeren hier het land bewerken, dat is met ouderwets. Ik heb landbouwkranten gelezen uit Duitsland. Ik ga nieuwe, betere havensoorten telen en daar heb ik mijn akkerland voor nodig. Maar wat moet die Van der Kamp dan beginnen? Mijn lieve Lena, nou moet je eens goed naar me luisteren. Dat zijn mijn zaken niet, maar dat zijn nog veel minder jouw zaken. Ja, maar... Nee, laat me uitspreken. Ik laat jou vrij in alles wat je maar wilt. Je mag Herman opvoeden zoals je wilt en hem zo, zo godvruchtig maken als je zelf bent. Hoewel ik het daar soms moeilijk mee heb, dat mag je gerust weten. En ik vind het ook niet erg dat hier altijd vreemde mensen over de vloer komen. Voor die bijbelclubs en bijbelstudies van jou. Dat vind ik allemaal best. En als jij je daardoor gelukkiger voelt, dan, dan vind ik dat zelfs uitstekend. Maar laat mij dan ook mijn zaken regelen op de gade zoals ik dat wil. En waarbij ik vind dat de zaken het beste zijn voor ons allemaal. Afgesproken? Goed, Herman. Maar ik zal je toch eens de gelijkenis voorlezen van de rijke man die zich schatten verzamelde op aarde, totdat God in zijn leven ingreep. Er is toch niets op tegen dat een man hard werkt voor zijn vrouw en zijn kind. Natuurlijk niet. En het is ook niet erg als een man ook nog werkt voor zichzelf. Voor zijn eigen, zijn eigen genoegdoening. Maar dat kan en dat mag een mens alleen doen als hij zich verootmoedigt voor God. Wetende hoe nietig schepsel hij is tegenover de Allerhoogste. En als je je daarvan bewust bent, dan zul je in je leven nooit willen slagen ten koste van anderen. Wat bedoel je daarmee? Denk daar maar eens over na. Ik moet nu nodig naar de keuken. Ja, Lena. Je bent zo vroom. Zo vroom. Je bent bijna... ...bijna een non, zou ik haast zeggen. En al hou ik van je. Al hou ik zielsveel van je. Met een non alleen... Kan ik niet leven. met de vrouwen? Met de vrouw is het best. Ze ligt al in bed. Oh. Heb je nog iets te eten voor me? Nee, alles is op. Wat is het met je, bijna? Waarom doe je zo stug tegen me? Er doen vreemde praatjes over jou de ronde, Hermen. Vreemde praatjes? Ja, dat je dikwijls in kroegen komt... en dat je je dan ophoudt met vrouwen van laag allooi. Oh, kom, bijna niet zo somber. Dat heeft, heeft toch helemaal niets te betekenen? Zo? Heeft dat voor jou niets te betekenen? Nou, maar voor mij wel. Stel je voor dat Lena erachter komt. Hoor eens bijna. Lena is voor mij Lena. Die blijft voor mij, zolang ik leef, onaantastbaar. Hoor je dat? Onaantastbaar. Maar naast een liefdevol en toegewijd echtgenoot... ben ik ook nog zoiets als een... Als een man. Ja, ja. Maar ja, ik kan voor jou nauwelijks verwachten dat jij dat... Nou ja, al ben ik mijn leven lang niet anders geweest dan een eenvoudige Ach, boerenmeid. Oh bijna, je weet heus wel... Laat me uitspreken, Herman. Ik zeg, al ben ik dan ook maar een oude boerenmeid... daarom heb ik nog wel ogen in mijn hoofd... en daarom begrijp ik heus wel wat er aan schort. Maar twee dingen wil ik jou wel zeggen, Herman. Ten eerste, dat Lena mij heel, heel dierbaar is. En ten tweede... Dat zonde zonde is en blijft. Wat daar ook de aanleiding van mag zijn. Ik ik, ik. ik leef nu eenmaal in twee werelden, bijna. En over wat zonde is in het leven, daar heb ik andere gedachten over dan jij. Zonde is zonde, Herman. En dat hoeft aan niemand uitgelegd te worden. Dat voelt ieder mens hier van binnen. Nou, dan ben ik misschien niet als ieder mens. Maar in elk geval hou ik des te meer van je dat je het zo volledig opneemt, bijna. En, en denk maar niet dat ik Lena ook maar één haar krenken zal. Nog letterlijk, nog figuurlijk. Dat is je geraaien. Maar heb je nu echt niets te eten voor me? Ik rammel van de honger. Nou, ik zal kijken of er nog een klikje stampot is overgebleven. Hmm. Ik moet Ja, Tja, er zit wel een buitje in de lucht. Ik heb het in de verte al horen rommelen. En weet je wat het gekke is, baas? Nou? Het is doodstil in de natuur. Je hoort geen vogel, geen hond, niks. Je hebt gelijk. Er dreigt iets. Ik voel de paarden ook al zo onrustig. Er komt wind opzetten. Kijk daar eens, baas, Over de luktijk! Een zwarte sleur in de lucht! En Nick is daar! Fruit, Harm! Waarschuw de anderen! Overal de luiken voor en alles goed afgrendelen! Fijker, baas. Bena, doe ogenblikkelijk alle luiken dicht! Ik kom je zo helpen! De luiken dicht? Ja, het wordt noodweer! Maak voort! Daar is Herman. Boven? Op zijn kamer? Er komt een windhoos. Haal Herman van boven en ga samen met hem beneden op de binnentrap zitten. Daar is het het veiligst. Bijna komt zo bij je. En jij dan? Ik moet naar de beesten. Doe maar voort. Ik heb de luiken al dicht, Herman. Ik ga gewoon naar binnen bijna. En ga met Lena en Hermen beneden op de trap zitten. Ja, dat is goed. De kooi is al Hij het pas. Er staat geen beest in, hè? Nee, de stier staat buiten. Het is ingeslagen. In het boonhuis? Nee, in de achterste. Waar is het dan? Kom mee. Het is een ramp. Drie stallen ingestort, al het hooi verbrand. Alles is nog niet te overzien. Maar wie spreekt er hier van schade? Niet waar, Lena. We leven nog. De windhoos heeft ons gespaard. Niet de windhoos heeft ons gespaard, Hermen, Maar de heer. De boeren hier noemen zo'n hoze nikkenstaart. Het was een teken van de heer, Hermen. Laat dit je nu toch inzien. Dat wij maar niet de gestoffelijke wezens zijn. We zijn gespaard gebleven, ja. Maar door wie... En waarom? Verneder je voor de heer Hermen. Buig je voor zijn majesteit. Ik zal erover nadenken, Lena. Hoewel. Wat hoewel? Een windhoos is voor mij een windhoos. De koets van de dokter. Oh, Herman. Waar blijf je toch zo lang? Wat is er aan de hand? Lena heeft weer een aanval gehad. Ik heb Dores de, de dokter laten halen. Kan ik u even alleen spreken, heer van Guijderen? Maar natuurlijk. Wijna wil je ons even alleen laten. Die arme Lena...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 Tot ziens. Tot ziens van Guido. Ben je daar, Herman? Ja, mijn liefste. Heb je met de dokter gesproken? Ja. Dus, je weet dat ik. Heeft de dokter het tegen je gezegd? Ja. Dat wil zeggen, ik wist het zelf. En hij heeft het niet tegengesproken. Liefste, liefste. Lieve Herman, je hoeft niet zo droevig te zijn. Ik ben vol goede moed. Ik heb een vast vertrouwen dat de heer mij sparen zal. Tot onze jongen me missen kan. Je moet veel rust nemen, Heeft de dokter gezegd. En je moet goed eten. Beloof je me dat je dat zult doen? Natuurlijk doe ik dat, mijn jongen. Maar... Wat? Maar... Stel dat de heer andere plannen met ons heeft. Dat hij mij eerder tot zich nemen zou... Praat daar nu niet over, Lena. Wie zal zeggen wie er van ons het langste leeft? Dat weet niemand, Herman. Dat besef ik heel goed. Maar toch, als ik eerder... Kijk me eens goed aan, Lena. Je weet hoe ik in het leven sta. Dat ik nog altijd een heiden ben gebleven. Maar die jongen, dat is helemaal jouw jongen, Lena. Helemaal jouw jongen in alles. En ik beloof je, ik beloof je plechtig dat ik die jongen in jouw richting zal laten gaan. Dan is het goed, Hermen. Dan is het goed. Het enige... waarop ik nu nog hoop... en waar ik vurig voor bid... dat is... dat de Heer ook jouw wil breken zal. En dat je... Je aan zijn gezag zult onderwerpen. Als ik bid, dan bid ik niet voor mezelf, Lena. Maar alleen voor jou. Alleen voor jou.